Poedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De oud-president van Suriname, Daisy Boutersen, heeft zijn aanhangers toegesproken. Dat deed hij in aanloop naar het hoger beroep over de decembermoorden, waar hij en vier anderen verantwoordelijk voor worden gehouden. Tijdens de decembermoorden in 1982 werden 15 mensen vermoord. Ze hadden allemaal kritiek op Bouterse, die toen leider van het leger was, die toen aan de macht waren. Boutersen heeft nu in zijn toespraak gezegd dat zijn aanhangers geen rommel moeten schoppen. Maar waarschuwde rechters tegelijkertijd dat er onrust zou kunnen ontstaan na de uitspraak. De politie heeft dan ook goed gekeken naar de veiligheid, zegt correspondent Nina Jurna. Daarin zie je toch wel dat de politie rekening houdt met een aantal, uh, ja, toch wel misschien spanningen in de samenleving. En mogelijk ook wel geweld, mocht het volgens inderdaad betekenen dat Boutersen uh, gevangen genomen moet worden. En dat de de Hard, de, de harde kern van zijn aanhangers het daar niet mee eens zijn. Woensdag is de uitspraak van de rechter. In Rotterdam, Zwijndrecht en Almere zijn vannacht bij drie huizen explosies geweest. Op alle plekken raakte niemand gewond. Wel hebben de woningen in Rotterdam en Almere veel schade. Het totaal aantal explosies in huizen en bedrijfspanden... is dit jaar al bijna verdrievoudigd tot ruim 600. En een bijzonder moment net in de wereldbekerwedstrijd Short Track. In Seoul kwamen Selma Poutsma en Xandra Velzenboer... precies tegelijk over de finish op de 500 meter. Zag commentator Joris van den Berg. Selma Poutsma naar de streep. Selma Poutsma of Xandra Velzenboer. ze eindigen gelijk. Ja, zo kan je het ook natuurlijk doe perfect doen als Nederland. Want dan heb je twee gouden medailles. Gedeelde smart is gouden smart. Ja, Nederland heeft dus twee gouden plakken gewonnen. Voor Selma Pautsma is het trouwens de eerste keer dat ze goud pakt... op de individuele afstand bij een wereldbekerwedstrijd. Dan het weer. De dag begint bewolkt. Maar in het zuiden en westen van het land komt in de middag het zonnetje kijken. Het wordt een graad of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD.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 Dressed nuts roasting on an open fire Jack Frost nipping at your nose Yuletide cares being sung by a choir and folks dressed up like Eskimo, everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Your mother's child is gonna a spy to see if reindeer really know how to fly, and so I'm offering this simple phrase to kiss. Bind. Goedemorgen hier bij uh, ZFM Jazz, elke zondagochtend van 10 tot 12. Uh, mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u luistert. Uh, vanuit een uh, supergezellig uh, gedecoreerde studio, helemaal in kerststemming, begon ik ook het uur met een mooi kerstliedje. De uh, Christmas Song, gezongen door uh, Samara Joy McLendon, Haar artiestenaam uh, Samara Joy... Ze komt uit New York en is geboren in 1999, dus nog een uh, vrije jonge dame. Normaal bent u uh, gewend dat ik open met een nummer van uh, Thielemans. Nou, die heb ik uh, nu klaarstaan. En dat is uh, samen met George Sharing. Het is een uh, Britse pianist. Uh, zover ik weet zijn er niet zoveel uh, Britse uh, jazzmuziekjes. Ik zal er toch eens naar op zoek moeten. En het is met het nummer uh, Pick Yourself Up, wat de titelsong was van een film. de gelijknamige film uit 1936. Thank you. Dat is uh, McCoy Tijnen met zijn uh, trio. Als je dan denkt, waar, uh, waar ken ik die naam van? Nou, dat is, uh, uh, hij is jarenlang uh, de pianist geweest van uh, um, de John Coltrane Quartet. En dit uh, was met zijn eigen trio in Scepter. En het volgende wat ik klaar heb staan, dat is uh, ook een, uh, een, een jong iemand. Ze ook een pianist. De piano staat wel een beetje centraal uh, deze twee uur. Maar ook nog andere muziek. Hoor. Maar een uh, pianist, en dat is Sojo. En uh, dat is van het album Player. Dit is uitgebracht in, uh, in 2008. Daarna studeerden ze aan de... Sound of Music uh, Manhattan School... in New York. Het is een, uh, ja, ook een bijzondere jazz... op piano. En het is van het uh, album Player. En uh, met... Uh... Nou, ik kom er even niet meer uit. Ik loop vast. Ik zal het zometeen nog even helemaal vertellen. In ieder geval... So -yo, uh, so Joe Quarter van het album Player met het nummer Song for Both. Socio op het album Prayer, uitgebracht op uh, 3 maart 2008. En op Piano Socio op de bas Daniel Lottersbergen op drums Sotoris Notovas, trompet en flugelhorn, die prachtige warme klanken, Angelo verploegen en alle composities zijn ook van haar. Uh, het album uitgebracht in 2008, super uh, hedendaagse jazzmuziek. We gaan gelijk ook door en verblijven in Nederland met het Dutch Jazz Collective van het album Neural, met het gelijknamige nummer Neural. Jazz Collective met het nummer Nural van het gelijknamige album Neraal. Het, uh, het Dutch Jazz Collective is een Rotterdamse big band... opgericht door Bart van List en Sander Smeets. En de band, uh, de band bestaat voornamelijk uit aanstormende jonge talenten... uit de Nederlandse jazzscène. Nou, het was, uh, op saxofoon was het uh, Benjamin Herman. En op trompet, of eigenlijk op flugelhoorn. Die prachtige, mooie, warme klanken van een flugelhoorn van Jan van Duijker. Ook uit het Rotterdamse. Zometeen in de tweede uur nog meer van Jan van Duijker. En zeker ook in de tweede uur, aan het eind van de tweede uur, meer big band muziek. Ik heb toch wel een uh, speciale voorliefde ook uh, voor big band muziek. Um, maar zoals gezegd, uh, in het begin van dit uh, uur, dat we ook speciale aandacht uh, hebben voor... Piano. Nou, en als je het over een piano hebt in de jazz... mag zeker één naam helemaal niet missen. En dat is uh, Duke Ellington. Het nummer waar ik klaar op staan is... I Can't Get Started. So glad to have you. Love uh, heet het nummer van Carla Helmrecht. Een Amerikaanse zangeres met, uh, van het album Be Cool, Be Kind uit 2001. En we blijven nog even in Amerika. En ook uh, in diezelfde tijd. Uh, het is een, uh, Emmett Cohen is een pianist. Amerika, geboren in 1990. Hij is net uh, nou, 33 jaar oud. En als je dan zijn klank hoort, dan uh, weet je ook wel zeker dat jazz ook hedendaagse nog uh, super goed leeft. En dat er ook super goede jazzmuzikanten zijn. En we blijven natuurlijk zoals beloofd in het uur bij de piano. Zoals gezegd Emmet Cohen op piano met het nummer Dardanaila. Tanela met uh, op piano en met Cohen van het album Future Stride. Vanuit uh, Miami, Florida. De jongen die is geboren in 1990. Echt een hedendaagse jazzmuzikant. Ik ben Laura Fiji. En wens alle luisteraars van ZFM Radio fijne feestdagen. Have yourself a merry little Christmas. Laura Fichi met het prachtige Franstalige La Mer. Ik heb uh, op de andere kant uh, weer. Uh, Laat liggen van George Sharing. Hebben we in het begin van het uur ook gedraaid uh, Samen met Toets Tielemans van het album Pick Yourself Up uh, Wat de titelsong was van een film uit 1936 Nu heb ik een nummer van dit album uitgekozen I Didn't Know What Time It Was Van George Sharing. Pianist George Charing samen met Dieter Stieleman van het album Pick Yourself Up. En we zijn dan weer uh, aan het eind gekomen van dit uh, laatste uur of het eerste uur van ZFM Jazz. Elke zondagochtend van 10 tot 12. En mijn naam is Marco en ik vind het super fijn dat u luistert. Het is nog steeds uh, een beetje grijs, koud en winderig uh, in Zandvoort. En uh, zometeen in de tweede uur gaan we verder met uh, prachtige jazzmuziek. Onder andere ook een paar uh, mooie big bands uh, en ook uh, weer veel uh, van Nederlandse artiesten. Ik hoop dat u zometeen na de nieuws en het reclame weer terug bent hier op ZFM bij uh, nog een uurtje. Cheers!